met het NOS-journaal. De uitspraak van minister Kamp dat hij het betreurt dat het kabinet niet genoeg oog heeft gehad voor de veiligheid bij de gaswinning in Groningen leidt tot verdeelde reacties. GroenLinks vindt dat de minister met zijn spijtbetuiging wat royaler had mogen zijn. Ook veel Groningers reageren teleurgesteld. De reactie van Kamp wordt onder meer een schijnvertoning en een zoethoudertje genoemd. Leden van de regeringspartijen zijn positiever. Jan Vos van de PvdA twittert dat de spijtbetuiging van het kabinet wordt gewaardeerd door de Tweede Kamerfractie van zijn partij. Berichten dat de relatie tussen de VS en Israël slechter is geworden zijn op niets gebaseerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu in een speech bij een pro israëlische lobbygroep in de VS. Volgens hem wordt de band tussen beide landen juist sterker. Netanyahu spreekt morgen in het congres op uitnodiging van de Republikeinen. Hij zal zijn zorgen uiten over het akkoord dat de VS wil sluiten met Iran over het Iraanse nucleaire programma. De UEFA roept Feyenoord ter verantwoording voor het wangedrag van de supporters tijdens de wedstrijd tegen AS Roma in de Kuip. De Europese Voetbalbond klaagt de club aan voor racistisch gedrag van de fans en het gooien van voorwerpen op het veld. Feyenoord verloor de Europa League wedstrijd met 2-1 en was daarmee uitgeschakeld. De Hogeschool Rotterdam laat leerlingen en docenten onderzoeken op tuberculose. Bij een student en een oud-student is TBC geconstateerd. De student die nog niet is afgestudeerd heeft de besmettelijke vorm van de infectieziekte. 26 klasgenoten en docenten van hem op de locatie Kralingse Zoom worden direct onderzocht. Over drie weken worden honderden andere studenten en docenten van de hogeschool gecontroleerd op TBC. De GGD wil ook 200 oud-studenten zien.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 Maandagavond, 9 uur, tijd voor CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan weer twee uur filmmuziek en more draaien. Het eerste uur hebben we altijd natuurlijk de hit van de maand. Uh, ja, wat popmuziek uit films en wat westernmuziek. En laten we maar meteen beginnen met een muziekstijl die ik eigenlijk nog nooit eerder uh, in dit uur uh, uh, gedraaid heb. Uh, drum en bass scene, zou ik maar zeggen, Madoek. Heet de ja, de Speler en Hebe Vrijhof hebben een prachtig nummer gemaakt. Is getiteld Believe. Komt ie. Mooi begin van deze avond. Madouk en Hebe of Believe. Prachtig nummer. Uit de uh, uh, drum en bass scene, zou ik maar zeggen. Dit nummertje begin ik de hele maand maart mee, dus dat belooft wat. Uh, verder natuurlijk twee reclame uh, popmuziekjes. Uh, de film uit het eerste uur zijn. 127 Hours, and Catch Me If You Can, Wild en Kiyoma. Nou, dat belooft heel wat. Uh, misschien geeft wel het spotje van SpecSavers. Dan zie je een gegeven moment een dame uh, zonder bril een bejaardencentrum inlopen. En die gaat wat uh, dansmuziek op het podium presenteren om de oudjes mee te krijgen. En uh, dat is grappige muziek. Dat is muziek van LMFAO. En uh, dat is uh, A Sexy and I Know. Looking like Debbie Fly. I picked to the beat. Walking down the street, and my news freak. Yeah. This is how I roll. Animal print pants out of control. It's Red Fool with the big ass bra. And like Bruce Lee, Rock got the clout. Yeah. Girl, look at that body.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 Ja, speksevers. Uh, uh, bij gebrek aan een bril kan je foutjes maken. Slecht zicht. Ja, ik laat het bij zitten, want dit is toch die muziek die ik echt uh, kan waarderen. Dat is wel van de volgende reclamespot. Dat is van Paolo Conte, die trouwens een concert in Nederland gegeven heeft wat, uh, wat uh, bijzonder gewaardeerd is. En uh, ik dacht dat in de krant uh, dat hij daar vier sterren voor kreeg. Dus dat is niet niks. Ik draai een bekende van hem, maar een hele fijne.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 Swan wonderful, good luck my baby wonderful, it's wonderful, swan wonderful I'd remove of you, chips, chips dat de do di do cibum-ci-bum-bum Dat-de-do-de-do, cibum-ci-bum-bum do dat via, via, vieni via con me Entri in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, via, non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips Dati-du-di-du, ci cibo ci doo dati Dati-du-di-du, cibo, ci du di Via con me, entra in questo amore buio pieno di Come Via via, entra come here, come here, come here, come here, come here, come here, come here, come here, it's wonderful, come here, come here, come here, come here, wonderful, wonderful, it's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. I dream of you chips, chips. -bon, chi -bon, bom flow, -bon, ja, Paulen Ja, dat is het voordeel van een filmprogramma. Je kan alle muziekstijlen draaien. Of het nou pop, klassiek, jazz of wat dan ook is. Uh, drums en bass, Nou, alles kan. Uh, de eerste film die ik uh, aan de orde wil stellen, is een film die ook van de, van de week op televisie is. Dat doen we wel eens in dit programma, dat we een paar films ook uh, bespreken die op tv komen. En dat is de film Under 27 Hours. Ik zal maar eerst maar wat muziek draaien eruit. Bill Witters, lovely day. It's gone. Het over een lovely day. De meteorologische lente is begonnen. Dat kon je vandaag nog niet merken. Het was niet letterlijk een lovely day. Alhoewel, de zon scheen af en toe ook. Maar het heeft gehageld. Nou, kortom, vreselijke buien vandaag. Uh, dit is toch muziek uit de soundtrack 127 Hours. Dat, die film vertelt het waar gebeurde verhaal van een bergbeklimmer Aaron Ralston. Tijdens een tocht in het woestijnachtige gebergte uh, Moab in Utah... komt zijn arm onder een grote rotsblok terecht... waardoor hij klem komt te zitten in een diepe kloof... Aron heeft niemand verteld dat hij de bergen in is gegaan... waardoor er weinig hoop lijkt op een eventuele redding. Vlak voor zijn ongeval ontmoet hij nog twee andere bergwandelaars. Uh, zij zijn de laatste mensen die hem, uh, uh, Aron, ontmoeten. Nou, kortom, spannende film. Aanstaande vrijdag om tien uur op de televisie NPO3. Uh, ik draai nog wat meer muziek uit. En deze muziek, de filmmuziek is gecomponeerd door R.R. Raymond. En die heeft het volgende nummer gemaakt en zingt dat samen met Dido... If I Rise luistert naar de soundtrack uh, 127 Hours. Uh, deze muziek is gekoepen door A.R. Rahman. En in de tweede uur draai ik uh, Elisabeth de Golden Age. Dat is een uh, fantastisch mooie soundtrack. En uh, daar zal ik een paar nummers het laten horen. Maar dat is wat romantischer, dus dat staat in de tweede uur op het programma. Lijkt je het leuk, blijf dan gewoon bij de radio. En je krijgt nu nog veel meer mooie muziek. Nog steeds uit de dezelfde soundtrack. Maar het is een klassiek nummer van uh, Vladimir Askarnovsky. Uh, Chopin, nocturne nummer 2. Mm-hmm. Al 25 jaar. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM. Ja, dat waren de mooie klanken van uh, Askenazi. Victor Vadimur Askenazi. Mooi pianoconcert. Uh, de film die nu op de rol staat is Catch Me If You Can. Een bekend film is volgens mij ook nog op televisie. Ik geloof zelfs vanavond. Wie weet... Mooie muziek, de titelmuziek van John Williams. Mm. is een oplichter. Hij doet zich voor als arts, hoogleraar, advocaat en piloot. En niemand twijfelt er ooit aan zijn kunnen. Maar intussen ligt Frank, amper twintig jaar oud, iedereen op en verdwijnt hij keer op keer zonder een spoor achter te laten. Totdat de politie een internationale klopjacht opent, gebaseerd op het waar verhaal van Frank Epignale. Een valse munten en meesteroplichter die voor zijn 21ste al miljoenen dollars had vergaard. En het geld ook vervolgens weer gemakkelijk uitgaf. Deze muziek van John Williams, maar er zitten een aantal bekende melodieën en die laat ik jullie graag horen. Onder andere Come Fly with Me van Frank Sinatra.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 a lovely day You just say the words And we'll beat the birds Down to a we'll Bay It's perfect for a flying honeymoon They say Come fly with me Let's fly, let's fly Pack up, let's fly away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 Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. a ah, beleza que existe. A ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha.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 Miles, but she doesn't see Gilberto. En het is allemaal uit de soundtrack Catch Me If You Can. En is, is ook het volgende nummer. The Look of Love door Dusty Springfield. Een van mijn favoriete zangeressen. The In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM Ja, bij deze klanken kan het niet anders dan westernmuziek natuurlijk. Daar komen ze. Kijomes, de Western. Ja, deze film heet uh, Kiyome. En uh, de hoofdrol wordt gespeeld door Franco Nero. Dat is ook bekend uit uh, Django-films. En ik zal er wat meer muziek uitdraaien. Want het is echt zo'n Italiaans spaghetti-western uit 1976. door Guido en Mauricio de Angelis. En het volgende nummer heet, even kijken, Hioma. Um, Ik luister naar de soundtrack Kiyomo. En uh, dat is echt saloon muziek. Piano en beer heet in het nummer. Het laatste nummer van deze soundtrack... dat ik draaien, dat is Kiyoma Sung. Het wordt gezongen door Sibyl en Guy. Weer dezelfde song als het begin. Mooi thema. is een uh, bijzondere cd, echt bijzondere western muziek, uh, spaghetti western, en uh, ja, zeker de moeite waard, ik uh, blijf hem leuk vinden. Die, al die uh, spaghetti western muziek is zeer de moeite waard, hè? een beetje cultmuziek aan het worden. Uh, dit is geen cultmuziek, het uh, is wel western muziek, The Legend of the Lone Ranger. Uh, het verhaal, de enige uit een hinderlaag overlevende Texas Ranger, die is opgezet door Butch Cavendish, keert terug en vecht tegen Cavendish. Als de gemaskerde held de Legend of the Lone Rangers de muziek van John Barry The legends begin. started simple, just a boy without a home, taken in by Indians, but still pretty much alone. He had to struggle with strange customs and his own fears from within. He learned the wisdom of the forest. He learned the ways of the wind. Heeft natuurlijk ontzettend veel filmmuziek geschreven. En als ik dan toch aan westerns denk. Dan kom ik natuurlijk ook uit bij Midnight Cowboy. Wat niet echt een western in die zin was. Van de revolverhelden. Maar een cowboy in de grote stad. En daar zit ook hele mooie muziek bij. Het themanummer van Midnight Cowboy. Cowboy gecomponeerd door John Barry. En, uh, ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFN Cinema. En uh, we gaan natuurlijk het tweede uur gewoon rustig uh, verder met hele mooie filmmuziek. Films die op de rol staan zijn onder andere Kill Bill, the Piano, John Luther tv-serie, uh, Elizabeth The Golden Age, An Education, De Wonderlijke Wereld van de Efteling. Nou, dat belooft heel veel wat natuurlijk. En ik ga eruit met nog een nummer van John Barry...